Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Via Nederland is jarenlang geld weggesluist... naar allerlei belastingparadijzen, meldt het FD. Het Openbaar Ministerie verdenkt een Nederlander in Dubai... ervan de speel te zijn. Er zou voor in totaal 123 miljoen euro zijn witgewassen... met behulp van een regeling voor royalties... voor onder meer artiesten en schrijvers... via zogenoemde doorstroomvennootschappen. Nederland ligt al enige tijd onder vuur... vanwege fiscale constructies.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 De mobiele eenheid is bezig met de ontruiming van een kraakpand in Amsterdam-Oost. Het voormalig dierenasiel werd 2,5 jaar geleden gekraakt... en de rechter bepaalde vorige maand dat het mag worden ontruimd. Het weer. De zon schijnt vandaag vooral in het noorden geregeld... en in het zuiden en zuidoosten blijft het vaak bewolkt met kans op een enkele bui. Het wordt vanmiddag 18 graden in het noorden tot 22 in het oosten. Dit was het NOE. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A8. Zaandam richting Amsterdam bij het knooppunt Koenplein 2 kilometer. Op de A10 de ring Amsterdam-west richting Den Haag voor de Koentenol 2. Na een ongeluk op de A27 Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkem en Lexmond 3 kilometer. Tussen Noordloos en Lexmond is de linkerrijstrook dicht na een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie.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 ...is zin in ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zondag.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 Ja, en stomp was het zeker voor Nederland met het hockey... want inmiddels is het 4-1 voor Australië. Die heb ik gemist. Ja, die heb jij gemist. Ja, de keeper ook. <laughs> die, die keeper, meen dat nou, hè? Ja, ja. Dus, dus het lijkt uh, afgelopen. Nou, je kan denk ik wel zeggen... Australië is een stuk sterker, zien we wel. En uh, ja.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 Because I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 Zometeen na het volgende plaatje, het Dier van de Week. En we hebben weer een fresh Dier van de Week, hè? Dus uh, blijf luisteren naar CFM. Na het volgende plaatje van de Brothers Johnson En stamp, komt die eraan. De telefoon niet afgekregen. We hebben deze de heel veel Brothers Johnson. Stap op omdat u zo verschrikkelijk als lekker is. En dan zet je die koptelefoon stiekem even wat harder. En gebied je er lekker mee van deze disco klassieker van de Brothers Johnson. CFM-stof wordt op zondag nog bij je tot aan vijf uur vanmiddag. En het is inmiddels half vijf. We hebben een kanjer voor je uitgekozen. Hier is het dier van de week. Ja, vandaag hebben we aandacht voor Kaya.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 Did you happen to see the most beautiful girl in the world? And if you did...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 You happen to see The most beautiful girl In the world And if you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 Wat is het voor leven fijn? was geweest was er nooit een reden voor een feest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 Even denken aan gisteravond, de feest op het uh, circuitpark Zandvoort. En de beat was ook voor jou, hè, zullen we zeggen. <laughs> ja, de wind was uh, noordelijk natuurlijk. En uh, ja, dan hoor je heel gauw het geluid van het circuit. En het was best wel windy, hè, die noorderwind. Dus ja, dan komen we meteen bij de volgende plaats. Hier is de Association. When we have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 Als dank voor uw bijdrage ontvangt u een pas met vriendenvoordelen. Wilt u lid worden de bibliotheek ondersteunen? Dan kunt u een online vriendenformulier invullen op wwwbibliotheekzuidkennemerlandnl slash vriend. En dan is het geregeld.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 Ja, dat, dat heb ik vernomen van jou. Dat was mij een beetje te laat, geloof ik. Twee uur of drie uur in de nacht...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 En dan om negen uur vanavond speelt uh, Frankrijk tegen Honduras. Dus laten we hopen dat er ook uh, heel veel mooie doelpunten gescoord gaan worden. Tot aan vijf uur, sofort op zondag, met nu uh, Mr. Props en Waves. En we draaien de speciale Robin Schultz remix voor je.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 And in my hour of darkness, she's standing right in front of me.